Het is drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Soedan hebben bijna 4 miljoen mensen zich geregistreerd... voor het referendum van zondag. Zuid-Soedan stemt dan over onafhankelijkheid van het noorden. De 4 miljoen geregistreerden vormen ongeveer de helft... van het aantal inwoners van het zuiden. Het referendum vormt het sluitstuk van een vredesakkoord... dat vijf jaar geleden werd gesloten. Dat akkoord maakte een einde aan een burgeroorlog... tussen het noorden en het zuiden, die meer dan 20 jaar duurde... Voor de stemming worden 60.000 beveiligers ingezet. De vrees bestaat dat het referendum uitloopt op een nieuw conflict... tussen het overwegend islamitische noorden en het christelijke zuiden. Over de precieze grenslijn en de verdeling van de olieinkomsten... zijn de partijen in Soedan het nog altijd niet eens. Koptisch-orthodoxe kerken in Nederland... staan op een lijst van mogelijke doelwitten voor aanslagen. Die lijst circuleert op internet...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 Sindsdien zijn er verschillende betogingen geweest van kopten in Egypte. Ze protesteren tegen hun achtergestelde positie. Een delegatie van Afrikaanse leiders heeft president Bakbo van Ivoorkust nog niet kunnen bewegen op te stappen. De presidenten van de West-Afrikaanse landen Benin, Kaapverdië en Sierra Leone... spraken gisteravond urenlang met Bakbo. De leiders zeiden na afloop dat de onderhandelingen verder gaan. Bakbo verloor eind november de verkiezingen van zijn rivaal Watara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 Ja, een hele goede nacht. Welkom in het uh, tweede uur van de Nacht op 1. We hebben het vannacht over uh, de doelen en verwachtingen van uh, het nieuwe jaar. U zult ook vast wel weer iemand een, een gelukkig nieuwjaar toegewenst hebben... of al het goeds hebben gewenst. En ja, wat, wat zijn dan voor u de kleine voornemens en ja, de kleine verwachtingen van dit jaar? En hoe uh, bent u van plan om dit vorm te gaan geven? En ja, wat zijn misschien de valkuilen? Of heeft u misschien wel tips? Daar praten we deze nacht over. En aan de telefoon heb ik Theo. nacht. Goedenavond. Of nacht inderdaad. Ja. zijn we al niet gewend, maar goed... Nou, uh, jullie zitten waarschijnlijk ook uit bij AKM? Uh, komen... Nee, wij komen uit een, uit een ander gebouw. Uit een ander gebouw? Ja. Nou, ik, ik werk sinds kort bij een bedrijf dat recycelt, Ik neem aan dat ik de naam mag noemen. Het is gewoon algemeen, net zoals Gaanse Winkel het vuil mm -hmm. ophaalt. Ja. Dat is EcoSmart. Mm -hmm. En die recyclen gewoon alles bij Nike, et cetera, over heel de Nederland, de overheid, noemen we op alle gebouwen, dus ook bij AKM. Nou. Die recyclen namelijk iets meer. En het gaat mij dus eigenlijk om de mens eigenlijk gewoon wat bewuster te worden van wat ze doen. Een heel klein een voorbeeld. Wij recyclen gewoon bekertjes in een apart vakje. Uh, Afvalkoffiedik met uh, appelschillen en sinaasappel. Je weet wel hoe dat gaat. Klokhuisjes. Dan heb je een gedeelte van uh, batterijtjes. weet je. Nou, de onderkant zitten de vakken. Dat zijn gewoon de kopie zwart-wit. Het wordt apart gemaakt. Ja. En dan krijg je het bonte papier met de kranten die op aangedaan worden. Maar het me met ze hebben daar 600 van die silo's staan bij AKN. Ja, even, even, even voor, voor het beeldje. Je hebt het over de AKN. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk niet weten wat, nou, wat, wat, wat het is, de AKN. Dat is AKN gewoon, en, begrijp uh, uh, ik ook. Ik wist dus, dus, het ook niet. Ik denk even, het is een soort midden met een klein bedrijf, dacht ik. Weten. Nee, maar goed, even, even om je verhaal te illustreren. Dat is, dat is een, een gebouw, een onderzoekgebouw, nou, waar maar, de dus AVRO, CARO en CV zitten. NGV. Zitten daar dus allemaal daar gelijk op? Precies, jij, jij, haalt, jij haalt daar dus uh, onder en andere ik, ik op. ik ben daar bezig met de, de recycling ja. van de bakken. Ja. Zeg maar de silo's die daar staan, die zijn ongeveer 20 bij een meter, bij 80 centimeter lang. En die staat er om de drie bureaus, staan er dus zo'n zo mooie silo. En dan hebben ze daar 600 voor staan. Dus je weet wel dat is een aardig groot bedrijf hè. Hmm, ja. Nou, de zin, dat doen wij dus niet alleen. Ik heb dus een bepaalde afdeling gehad, twee dagen lang. Nou, en dat schrikt me een verbazing. Uh, ...krantenkopie, oh jee, nou dat valt wel niet mee om dat door elkaar te gooien... ...want uh, soms zie je de kopie's bij de kranten liggen en de kranten bij de kopie's... ...maar dat geldt hetzelfde voor de bekertjes. Nou, wat is nou eenvoudiger om bekertjes apart te houden? De rest is bekertjes. En de rest is allemaal apart, maar wat schept me verbazing weer bij sommigen. Gelukkig waarschijnlijk niet allemaal, maar allemaal bij een heleboel bakken... ...dat de bekertjes gewoon bij de afval liggen en weet ik, vallen wat nog meer. Ik denk, jongens, uh, ja, hoe moet je dat nou vertellen? Wat is bewust... Ja. En, en dan heb ik het over gewoon... gerecycling, hè, dus, dus gescheiden afval. Om te kijken wat je doet... waarmee je bezig bent als je dat bekertje in je hand hebt... wat voor gedoe... ik leg het op een verkeerde plaats neer. En daar wil ik mee zeggen gewoon... we moeten met z'n allen gewoon wat meer bewustwording krijgen... Hè, van het leven. En, dat is heel belangrijk, vind ik. Ja, en jij en dat... bent dan vooral op het gebied van, van, van, van, van afvalscheiding. Dat, dat, ja, dat we daar nou, wat bewuster in moeten worden. Bijvoorbeeld, ja, dat ja, is, is heel belangrijk. Ik bedoel, we moeten met z'n allen... Uh, de wereld, uh, net als zeg, ik, ik ik heb het dan over de micro-afscheidingen. Je hebt micro-economie en macro-economie. Mm -hmm. Nou, macro weet je zelf al, daar zijn we met de hele wereld. Hebben we daar uh, organisaties, uh, zijn we een beetje in Mexico geweest. Over afval. Maar uh, de micro is veel belangrijker. Dat, dat zit in de mens zelf, eh, begrijp je? Yeah. Uh, uh, we zijn met z'n allen, uh, met de miljarden hier op die wereld. En als we dat allemaal weg zouden gooien en, uh, en denken, het interesseert me hier, dan maken we er echt met z'n allerlei grote puinen op van. En dan kan macroeconomie helemaal niet meer te spraken. Ja. Microeconomie micro economie is veel belangrijker. Ja, ik, Wat we doen hier. Theo, je bent ben daar met je werk mee bezig. Uh, dat, ik heb er twee dagen gewerkt, ja. Ja, precies. Maar ge, dat geeft jou misschien, heeft dat, heeft, dat vast, heeft dat jou veel voldoening gegeven om daarmee bezig te zijn met die afvalscheiding? Ja, we, werkt dat ja, nu in je privé situatie ook zo? Ben je ook heel erg alert daarop? Uh, ik heb een periode gehad, ik heb al eens eerder met je gesproken, dat, uh, dat het leven me niet zo interesseerde. En daar ben je dus onbewust uh, onverschillig aan het worden, hè? Maar, maar je, je had het over voornemen zetten. Ja, maar ja, voornemens, dat de meneer zich uh, interesseert me niet. Ik, ik, ik heb toen tegen jou verteld van, uh, ik ben hardlopen, maar nog heel gintig. Ik heb een uh, x-aantal... Uh, ik Zeg maar 100 uh, halve marathons gelopen en even de 6 helen. Theo, ja. sorry, ik wil even terug naar het onderwerp, want we hadden het over afvalscheiding. Ja, daar ben je ja, mee bezig geweest. Precies, bewustwording. Ik heb altijd gehad, als ik zelf een rolletje drop in mijn zak had, en een stukje papier uh, heb ik, dan deed ik hem gewoon in mijn zak onbewust. En thuis uh, schudden ik het ding leeg. Uh, ding maar als ik zo zie dat mensen dus hele haasbakken leeg gooien. En, nou ja, dat zijn waarschijnlijk de onverschilligen. Ja. Maar ik neem aan bij AKN uh, dat daar wel mensen zijn. Uh, die toch aardig wat uh, in de macht hebben. Uh, maar ze zetten er niet voor niks uit. Uh, dat je toch denk wel. die denk nou toch wel een bekertje kan scheiden van uh, je restafval. Dat is wat ik bedoel. Nou, in ieder geval, jouw punt is duidelijk. Dat je de bewustwording, de afvalscheiding. Daar, uh, dat is een, uh, in ieder geval iets waar we aan kunnen bijdragen. Ja, in, allemaal ja. voor het komend jaar. Nou ja, misschien merk je het wel, nee, ik, ik werk je er zelf ook Nee, ik werk daar zelf niet. Maar ik vind, ik, vind het, ik vind het mooi om daarbij na te denken, Theo. En ik zal het, uh, zal het zelf ook zeker meenemen. In ieder geval bedankt voor het voornemen. En ik hoop ook dat je het zelf uh, kan volhouden. Ja, oké. Okay. Ja, nou, ik hoop het ook. Ja, <laughs> want dat is heel belangrijk. Precies. Jezelf. Want je moet aan jezelf beginnen, hoor. Juist. Dat is heel belangrijk. Heel prettige avond. Hetzelfde, dankjewel Theo. U kunt meepraten via 0800-1121 over uh, kleine voornemens. Grote plannen dit jaar. Uh, misschien komt er een verre vriend over uit het buitenland... waarvan u al heel lang had gedacht... nou, misschien komt hij een keer, maar dat ging steeds niet door. En misschien is het dit jaar zover dat misschien dan die droom uitkomt... en de verwachting waargemaakt wordt dat dus iemand langskomt bij u. Of uh, ja, misschien is het ook wel interessant om uh, eens te kijken... Ja, door wie bent u geïnspireerd? Of door wie uh, ja, kunt u geïnspireerd? worden om bijvoorbeeld uw doel te stellen. U kunt uh, mailen naar nacht@eo.nl of bellen naar 0800-1121. Dat is 0800-1121.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 Father and child reunion is only a motion. Oh, little darling of mine, I just can't believe it's so. Though it seems strange to say. Een mooie plaat van Paul Simon, Mother and Child Reunion. En ja, er is wel eens een gezegde, waar een wil is, is een weg. En ja, dat, dat geldt ook zeker voor de, de voornemens en, en doelen dit jaar. Maar ja, dat, dat klinkt altijd heel mooi, waar een wil is, is een weg. Maar zo makkelijk is dat misschien nog niet in de praktijk. Misschien uh, heeft u daar zelf mee te maken. Misschien heeft u ook al gezegd van, nou, afgelopen zomer heb ik een bepaald doel gesteld. Of misschien in maart ga ik iets doen. En dat is, dat is best wel moeilijk. En uh, ja... Hoe kan ik dat nou vorm gaan geven? U kunt bellen, 0800 1121, om daarover te praten. Of misschien heeft u ooit wel eens een, een bepaald voornemen gehad... wat u gewoon heel makkelijk afging en wat u heel mooi uitgevoerd heeft. En uh, Ik ben wel benieuwd naar uw verhaal. U kunt bellen met het telefoonnummer 0800 1121.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 Tells us about true glory Brings us new stories Sing it now When the river starts to call, I'll go back if I ever left it all Oh, oh. Take me back to the river, oh, so take me to high places, show me new faces, singing out. Show me that new order on the sky. To sing it now. Take me to far borders. There's a place for us. Sing it now. High Places, Kane samen met Ilse de Lange aan plaat die uh, eind vorig jaar uitkwam. En ja, vannacht praten we dus over onder andere de voornemens. En een van de tips is niet te veel voornemens bedenken. En dat is dan de kracht van het slagen. Zo concreet mogelijk zijn. Ja, en wat, wat gaat u nou komend jaar of heeft u misschien al concreet aangepakt? En wie heeft u daar misschien bij geïnspireerd of geholpen? U kunt erover bellen op het telefoonnummer 0800-1121. En ja, er mag gebeld worden, ik zeg het even nadrukkelijk, want het is erg stil op de telefoon. Dus het telefoonnummer is 0800-1121. Bel gerust. You wanted to dance Looking for a little romance Give out half a chance I have never seen that dress you're wearing Or the highlights in your hair That catch your eye I have been blind the Lady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 me van Sixpence, non the richer, hier in de Nacht op één. En daarvoor word je ook nog de Lady in Red van Chris de Burke. Ik las ondanks een, een onderzoekje, dat heeft de ING uh, gedaan, dat onderzoek... dat uh, Nederlanders met goede voornemens er gemiddeld 450 euro voor over hebben. Voor die voornemens. En dat komt dan op een totaalbedrag per jaar... van 450 miljard euro voor de goede voornemens. Nou, als je die kistje denken die 450 euro... nou goed, een, een sportschoolabonnement. Het is heel lang geleden dat ik daar geweest ben. Gemiddeld, wat kostte die? Geloof ik, in drie maanden betaald... Had ik iets van, van 80 euro. Dus dan kom je in, ja toch wel een beetje rond die 450 euro uit. Maar wat doet u misschien met die 400 euro? Voor de, voor de goede voornemens? Wat voor, uh, waar besteedt u dat bedrag aan? Ik vind dat wel heel erg interessant. Of heeft u trouwens al een budget voor uw goede voornemen? Of zitten u uw goede voornemens op een hele andere manier? Ziet u dat in uh, het omgaan met mensen? Of uh, uh, ja... Een droom die uitkomt. En dat heeft helemaal niks met financiën te maken. Ik ben heel erg benieuwd. 0800 1121. Dat is 0800 1121. All that I have is all that you've given me. Did you never want. That I come to depend on you I gave you all the love I had in me Now I find you light And I can't believe it's true Wrapped in our arms I see you across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 Dan Brown en Stap uit 1988. We praten vannacht over voornemens en doelen. Bepaalde verwachtingen van, van dit jaar. En ook vooral ja, hoe dat te bereiken is. En wat, er, wat daar de, de, de tips voor zijn. Aan de telefoon heb ik Peter. Goeienacht. Ja, goedendag Hallo. Peter, jij werkt op een fitnessschool. Ja, dat klopt. Ik ben uh, momenteel niet meer uh, actief. Maar in de tijd dat ik uh, uh, de leiding heb... zit je zo'n klein hokje in een uh, fitnessschool. Peter, zou je de telefoon aan je, aan je oor kunnen nemen eventueel? Want je klinkt een beetje heel ver weg. Sorry, ja. Je hebt de telefoon aan je oor, begrijp ik nu? Ja, ja, ja. ja. Dit is wel wat beter, ja. Ja, sorry. Um, ja, het was, het was altijd net gewoon een uh, ja, fitnessstudio. net zo'n hele grote ja, poppenkast noem ik het altijd. Ze dus dan komen we altijd naar binnen en en nieuwe kleren halen. En uh, ja, we gaan ervoor. En dan, um, dan zie je de eerste twee, drie weken wel. Dan uh, ja, uh, vooral voor van tijd uh, uh, zie, zie je niks meer terug ervan. Te maar ja, ik weet niet is dat normaal eigenlijk dat mensen, uh, ja, is dat menselijk? Uh, nou ja, ik denk dat het dan toch, bij, misschien bij, bij een aantal mensen aan, aan wielskracht ontbreekt om, om, om dat vol te houden uiteindelijk. Oké, okay, oké, okay, want ja, uh, ja, nieuwe schoenen worden gehaald, trainingspakken en spullen en uh, contributie wordt altijd betaald. Ja, 4, 5 tientjes zijn dat gemiddeld per maand. Ja. Wat je net al zei. Ja. Ja, ik vind het altijd zonde van het geld, hoor, als het dan, uh, ja. <laughs> Ik weet niet. Ja, uh... nou ja, in ieder geval hebben we, Peter, hebben we het er eerder deze nacht uh, over, over gehad... dat, dat uh, het toch een beetje het geheim van, van het goede voornemen is... Om, om het niet te delen met heel veel mensen. Maar om het gewoon voor je te houden of in de kring met mensen waar je sport... om het juist daarover te hebben. Mm -hmm, mm -hmm. Dus van als het mislukt, ja, dat niemand erachter komt als het ware. Precies, anders dat iedereen zegt van... hé, uh, hey, het gaat goed met jou. Je bent aan het sporten, ik zie iedere week naar de sportschool fietsen. En dan denken mm. die mensen, dat op dat moment ja, kan dat, dus, uh, dat, dat gevoel bevredigd worden... van ja, ik doe er wat aan. En dan schijn je dus, ook uit onderzoek blijkt dat je dus eerder stopt. Ja, alleen um, dat van uh, beginnen en stoppen... kijk, um, ja, iedere fitnessschool had natuurlijk zijn eigen filosofie. Maar dan zeggen ze dus, als jij... Uh, uh, met een personal trainer gaat sporten, dat ja. je dan sneller uh, je doelen kan bereiken. Dat, dat denk ik misschien ook al ja. ja. Want um, ja, zelf is het zo van, ja, ik ga nu een uur sporten... maar dan kom je weer een kennis tegen. En dan is, heb je Sjaki weer een half jaar niet gezien. Dan gaat hij weer een beetje met je kletsen of oude hoeren. Dat zeggen Amsterdam hier. Ja, en dan komt er weinig van terecht vaak. Ja. En dat ja. uh, gebeurt dan niet één keer... maar dan alle vijfde keren dat je gaat trainen, ja. Dan is het een soort zo's, Een soort weerzien van be, oude bekenden. En dan is het heel gezellig, maar wordt er weinig gesport. Ja, ja en dan had je ook zeg maar, een receptie... waar je een paar milkshakes kan... Uh, die shakes kan kopen en uh, nuttigen... Nou, dan zetten ze meer voor aan de bar. En ik kan alleen zeggen: Dit is geen café, jongens, en dan gaan we een beetje wat doen. Nou ja, goed. Ja, nou, uh, ja wel interessant gewoon. Maar onder de streep ja, een personal training kan ook natuurlijk niet iedereen betalen. Want nee. uh, ja, dat ja. kost dan per uur weer 6 of 15. En dat wordt dan weer te duur uh, ja, voor een gemiddeld persoon die, ja, die want, een beetje want, maar wil afnemen. Want in de sportschool waar je, waar je werkt, daar bieden ze dat ook aan: een personal trainer? Uh, ja, ja, personal trainer wordt wel aangeboden. Ik weet niet of ik namen mag noemen waar ik gewerkt heb, maar het was werelds of Europa's uh, grootste fitnessketen uh, eigenlijk überhaupt. Oké. Okay. En het zit ook hier in Amsterdam op de Overtoom en op Rembrandtsplein en je hebt er ook ergens uh, dichtbij het Centraal Station van Amsterdam. Ja. En, en dat en, was, ja, en ben je zelf ook een sporter, Peter? Ja, kijk, ik was zeggen, een slecht voorbeeld. Nee, ik zelf heb tot uh, 2001 actief gevoetbald. Ja, ja. Dus dat ik een, uh, een tijd in Italië en in Polen heb ik ook nog wat gedaan. Maar nadat mijn arm chronisch uit de kom ging, kon ik uh, ja, niet meer. Uh, hoe zeg je dat? kon ik niet meer. Um, op dat niveau spelen? Ja, op dat niveau spelen en überhaupt niet meer spelen. En toen, uh, ja, toen moest ik er uh, ja, noodgedwongen mee. Uh, ja mee stoppen eigenlijk. Dat, was, oh ja, dat is altijd triest, hè? Voor mensen die zelf topsport willen doen. En dat ze dan ja, worden gestopt of zulke dingen. Hè. Ja. En wat heb je toen zelf als, als, als doel gesteld? Wat, wat heb je toen gedaan op het gebied van, uh, van sporten... om uh, daar voldoening uit te halen? Ja, op het gebied van sport is het zo van... Um, je ziet altijd mensen om je heen die ook dingen doen. En dan ga jij je eraan oriënteren. En als sport is het vaak zo... Uh, dan zie je ook met oud-voetballers bijvoorbeeld... dat ze dan trainer worden... Ja. En um, ik ging uh, eigenlijk meer in mijn eigen kring kijken... van uh, welke jonge spelertjes of spelers ik kon uh, uh, helpen eigenlijk. Oké. Okay. Door die contacten die je hebt opgebouwd. Dat je dan uh, die uh, de AFC hebt in afstand bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar een paar spelers heen. Uh, en... Um, ja, eentje is wel goed terechtgekomen, die is, is nummer 33 bij is nou? Uh, Arras, Usbilis, daar heb ik pas gedebuteerd. Oké. Okay. Dus ja, ik heb mijn werk toch een beetje half goed gedaan. Ja, wat leuk. Wat leuk. En voor de rest, voornemens, ben je, ben je iemand van de voornemens? Heb je zoiets van, nou ik, ik doe dat altijd op 1 januari. of, of is, gaat het voor jou niet op? Ja. Is het gewoon door het hele jaar heen getrokken voor jou? Ja, uh, is er algemene voornemens of qua sport? Nou ja, gewoon, gewoon algemeen. Ja, algemeen. Je probeert altijd het voorjaar zoals iedereen te analyseren en dat te verbeteren of ja, te toppen, zoals ze dat zeggen. Ja. Ik heb tussendoor ja, vijf jaar in Duitsland gezeten. Tussen 2005 en 2010, ja, dan word je toch een tik harder gemaakt. Het is een andere mentaliteit. En daardoor ga je ook anders denken. Dus uh, zakelijk gezien en ook privé van hoe je ja, dingen gaat zien. En... Ja, je moet altijd je doelen zetten. Hè? zonder doelstelling ben je nergens. En, en hoe doe jij dat dan, de doelen stellen voor jezelf? Ja, de doelen voor mezelf stellen is als ik um, uh, voor mijn werk, want ik ben nou uh, zelfstandig, als ik uh, uh, voor mijn werk een uh, goalsetting heb dat ik bepaalde afspraken moet scoren of gewoon uh, bepaalde orders moet binnenhalen, ja. dan moet ik er ook voor werken. Maar wat ik ooit een keer geleerd heb, is um, als jij s ochtends opstaat, heb je altijd uh, een paar to-do's. Laat ja. ik zeggen dat dat er tien zijn. Mm -hmm. En uh, voor mijn gevoel is het zo... als ik tussen de uh, vier en zes to-do's haal per dag... dan uh, ben ik al goed op weg mijn uh, doel te bereiken. Maar als ik niet eens één of twee daarvan doe... of uh, ja, te lui ben eigenlijk om dat te doen... in dat geval zelfstandig... en daar komt er niks van terecht. Nee. Dus het is altijd ja, je to-do's uh, zoveel mogelijk probeer te realiseren eigenlijk. En dan onder de streep uh, zal je automatisch uh, succesvol worden zal jij een, ja, een goede vriend of familiemens zijn of uh, zakelijk gezien dat je daar monetair erop vooruit komt? Maar onder de streep wordt er niet over geld of over geluk of over liefde gesproken. Je moet alleen dat doen wat jij je voorneemt te doen. Ja, precies. Maar je, maar je zegt dan, je kan, je kan je bijvoorbeeld tien doelen stellen, maar uiteindelijk zou je er dus uh, vier daarvan of zes daarvan, uh, die zou je echt goed moeten uitvoeren. En dan heb je al eigenlijk heel veel uh, uh, uh, voldoening uit je voornemens gehad. <laughs> Nee, nee, maar ja, goed. Uh, die tien to-do's voor de maandag, als jij er maar zes haalt, dan neem je die vier mee naar dinsdag. Ja, oké. Okay. Want dat is jouw to-do-lijst voor de dag ja. zelf. Ja, maar kan... mensen, we hebben nooit natuurlijk alles te managen op, uh, ja, op een dag. Dingen lopen uit, dingen lukken niet, uh, dingen verschuiven, uh, het kan privé zoals zakelijk. Uh, de, uh, ja, niks past uh, altijd gelijk op zijn plek. Hè? Nee, soms nee. duurt het eventjes en dan, soms kan het een dag zijn. En sommige dingen verschuif je voor een, een langere periode. Ja, nee, Ik vind het interessant om te horen, want ik, ik merk wel dat jij, daar, dat, dat jij daar echt wel mee bezig bent. En ik probeer het ook even praktisch, uh, praktisch te maken, voor me te halen, hoe, het, hoe jij dat dan doet. Mm -hmm. Dus jij, jij, jij verschuift het dan ook gewoon naar meerdere dagen. Het is niet zo van deze dag heb je deze doelen. Het kan ook gewoon uitlopen en het kan naar een andere dag gaan. Er is geen probleem. Ja, je moet het, uh, je moet het als persoon, ja, um, je, je hebt verschillende dingen. Kijk, als jij een medewerker bent van een bedrijf, dan uh, zeg je baas wat jij te doen hebt. En dan heb jij een verantwoording die je eind van de dag, week of maand, die jij aan jouw uh, baas moet voorleggen van waarom je dingen wel en niet gehaald hebt. Dan moet jij verantwoorden. Maar als uh, zelfstandige bijvoorbeeld, moet je dingen aan jezelf moeten kunnen verantwoorden. En dat is in Duitsland zeggen ze dat de innere schwijnhoon, noemen ze dat, in Duitsland. <laughs> dus dat is je, ja, je ja, hoe zeg je dat. Um, je moet uh, ja, eerlijk tegenover jezelf zijn en uh, gesprekken aangaan met jezelf. Maar nou, je kan niet tegen jezelf praten. Nee, nee. Wat ik dan doe, ik schrijf dan dingen op. Oké, okay. dat, dus dan... dat lijkt me best moeilijk. Nee, maar ja, het is natuurlijk... Het is, ja. Ik ben niemand, is perfect... maar ik probeer door middel van dingen op te schrijven... en voor mezelf te onthouden... is het uh, op mijn computer even een WordPad document... die ik dan even op mijn desktop uh, opsla... Dat ik, uh, want iets wat ik opsla opsla, vergeet ik ook niet. Nee, dus een nee. keer loop ik weer daar tegenaan... Hey, dan dat dan dat zie je het weer staan. Genoteerd. Ja, ja dan, dan heb ik het nog. Want als ik het... Uh, ja, we worden, we worden niet jonger, hè. <laughs> dus dan, je vergeet ook dingen. En dat is... Um, Privé dingen, dan uh, ja, kan je een hart breken of je kan uh, een, hoe het, een relatie verbreken of verstoren. En uh, zakelijke dingen, daar verlies je geld. Dus aan allebei de kanten lijkt je een verlies als het ware. Op een gegeven moment als je dingen gaat vergeten of niet gaat uitvoeren wat je je voorneemt. Nou, ja. Ja. Waar we al mee begonnen, dingen voornemen. ja, dus het is, ja ik, niet. ik vind niet. Ik vind het interessant om, uh, om te horen hoe jij daar uh, naar kijkt. En uh, <laughs> hoe jij met je voornemens omgaat en je, en je, en je doelen en je plannen. Ja, ik, uh, ja. ik doe ook mijn best. Nee. Ik bedoel, uh, cadeautjes krijg je niet. Nee, je moet er hard, moet er hard voor werken. Toch, ik heb soms ook een week uh, mijn sporttas in de achterbak zitten. Ja, en, en dan komt het niet van. Er <laughs> nou, ik ben er 50 jaar langs de fitnessstudio. Nou, ik hoop dat dat misschien wat minder wordt. Dat dat misschien 10 keer wordt. <laughs> ik wens je succes en bedankt voor het bellen, Peter. Bedankt voor je tijd en uh, gelukkig 2011. Ja, dankjewel. Hetzelfde, Peter. Oké, okay, fijne nacht. Bedankt. Ik uh, ga naar Nico toe. nacht. Dag Nico. Oh, hallo. Ja, ik dacht dat je goede nacht tegen de persoon tegen ja. Peter stelde. Ja, ook. Maar ook, ja. ook nog naar jou. <laughs> ook ook goede nacht. Ja. Ja, ik mag een vraag. Ja, aanvragen. je mag... Je mag, je mag uh... Ja, wat ik wilde u stellen... Van, van, ik heb nou een turbulent leven gehad en er is nog wat misgegaan. Maar het, het laatste stukje... Ik ben 60. Uh, en ik heb wat uh, door Zuid-Afrika gezworven. Ik denk, ik moet toch iets goeds doen nog. Uh, ik moet iets doen voor de mensheid, iets doen. Uh, uh, uh, en mijn vriend, ik heb een vriend, uh, wat een paar meer vrienden opgebouwd in, uh, of gekregen in Zuid-Afrika. Ja. Maar ik heb ook de noden in Zuid-Afrika gezien. en Ik maak me ook zorgen over de toekomst van Zuid-Afrika. Uh, uh, maar in ieder geval, ik kwam met mijn vriend in aanraking en die wist zijn leven om te zetten. Van een heel rijk leven, financieel. Ja. Met heel veel bezittingen. En dat ingezet. Heeft hij allemaal van de hand gedaan. En dat heeft hij in scholen gestoken. van kinderen die. wel heel scherp verdeeld zijn in Zuid-Afrika. Die zijn er nogal wat. En dan noem ik het aidsprobleem. Mm -hmm. mm, kinderen die de ouders kwijt zijn. met name in, in de. negerbevolking komt er nogal veel voor. En met een team. Hij, zit daar, hij is de mededirecteur en bestuurder van en een school. En het zijn 2600 uh, 300 kinderen die nodig hebben van 0 tot 20 jaar. Ja, dat zijn er en heel die veel. Hebben, die hebben, ja dat is heel veel. <laughs> maar Afrika is groot. En hij met zijn team weet weer een glimlach, weer een stukje toekomst te brengen. Al dan niet terecht, want voor sommigen is het gewoon geen toekomst, die sterven. Maar toch een leven te geven, toch een studie te geven. En voor de anderen een toekomst te geven. Maar vooral een glimlach, een, een hoop. Ja. En wat, wat is jouw rol daarin, Nico? Want jij wilde wat doen ik, voor, de, voor de mensheid. Je bent naar ja, Afrika ben, ook geweest. Ja, ja. Wij, wij, wij, ik uh, met mijn vriend. Er zijn natuurlijk vele tekorten. Ik ga er naartoe, ga kijken, ga registreren. Ik neem nu al het een en ander mee. Ik heb het een en ander opgestuurd. Bijvoorbeeld, pennen is een gebrek, leesbillen is een gebrek, kleding is een gebrek. En uh, uh, die gebreken ga ik opschrijven, dat ik doelgericht. Hier ga ik verzamelen, materialen. Het zij nieuw, het zij oud, het zij in Gelder, Want Ik moet het ook getransporteerd krijgen. Ja. En, en dat is mijn voornemen voor, dit, uh, voor de komende jaren. Ja, dat is een heel mooi, mooi voornemen. Daar komt volgens mij wel heel veel bij kijken. Om dat allemaal te transporteren en uh, alles te nou, regelen, daarheen te brengen. Nou, Jawel, dat, maar dat valt van mee. Als je die, als je gezien hebt, wat, wat daar, uh, en, en de townships, en je hebt daar geslapen, en je hebt daar, ik er gebeuren de vreselijkste dingen. Ja, want hoe lang ben je daar geweest? In, uh, hoe lang heb je daar... Uh... Nee, ik, ik, ik ben daar, dat moet we zien, een, een stuk, een, een drie keer ben ik daar geweest, een week of drie, vier, en ik ga nu weer vier weken, ik ga met een rugzak, ik ga niet in een hotel, ik ga low budget, ik slaap bij de mensen, ik slaap bij de stammen. En, uh, en daar kijk ik wat ik nog kan betekenen. Ja. Niet meer en niet minder. En als je dan ziet wat wij hier hebben... dan kunnen we heel veel betekenen. Ja. En ik ben... Ja, maar dat is een stelling. Ik ben ook een boek schrijven. Daar komt het ook in naar voren. Over de hele wereld zijn er zoveel nodig. Er zijn er zoveel uh, uh, moeten gebeuren. Mm -hmm. En mijn stelling is, alweer niet terecht... Uh, als wij het daar niet gaan brengen, komt men het een keer halen. Ik weet niet wanneer. Ja, denk je dat het, uh, dat het, het geval is? Nou, je ziet het nu in Somalië komen. Je ziet die, die, die piraterij, je ziet uh, die armoe. Uh, men grijpt in de wereld wel in als er wat te halen is. Olie, goud, zilver, uh, ja. alle denkbare grondstoffen. Ja. Kijk naar een land waar niets te halen is. Komen wij daar? Komen de Amerikanen daar? Uh, nee, nee. Nee. nee. Maar we spreken over miljoenen mensen. Ja, ik probeer het maar... Het is maar een druppeltje. Het is maar, ik weet het, een zandkorreltje. En, en dat is mijn voornemen, dat zandkorreltjes in die wereld zijn. Ik vind... En, ik vind... en, en, en, en misschien, ik, misschien kan ik heel wat glimlachjes veroorzaken. Ja. Misschien kan ik weer een beetje hoop geven ja. uh, met elkaar met zalen. En ik ben dan met, in mijn kreek bezig om die dingen te verzamelen die daar nodig zijn. En daarheen getransporteerd te krijgen. Ja. Ik vind, een, ik vind het een heel, heel mooi voornemen. maar wat, wat, wat zijn de eerste stappen die, die, die je gaat maken? Want je hebt, je hebt, je hebt nu de gedachten erover. Nee, nee, nee, ik heb het daadwerkelijk. Ik ga er al met, met, er is al kleding onderweg en er zijn al pennen onderweg, er zijn leesbrillen onderweg. Oké. Okay. En, en dus daadwerkelijk zijn er al stappen en ik ga 16 januari de papier ophalen dat het officieel is. Want ik wil het wel dat het dat niet mijn de indruk krijgt dat ik het er eigen zak stop. Of het gaat helemaal een officieel karakter krijgen. Ja, dat ik dus overhandigen kan en laten zien kan dat het daarin gaat... dat het uh, heel goed besteed is en rechtstreeks. Dus niet via omwegen of, zoals men zegt, dat is niet altijd waar, hoor. De strijkstok. Hm. Hier zit geen strijkstok. Nee. Je brengt alles naartoe. Je controleert het. Je bent er zelf bij. Kleinschalig. Precies, het is, het is kleinschalig. De... En, maar ja. je kan bij sommige mensen een kleine glimlach veroorzaken. En dat is het meer dan waard. Nou, een grote glimlach. Als een je een glimlach gezien hebt van... Kansloze mensen, die vergeet je nooit weer. Nee, dat... Dat, dat, dat is, dat is, met zo'n klein beetje is dat gedaan. En uh, ja, als we met z'n allen dat wat meer gaan doen... Ja, wordt de wereld misschien ook ietsjes leuker voor die mensen. Dat, ja. dat is eigenlijk een beetje mijn doel. Ik heb helemaal geen hoge pretenties erin. Maar ik denk als we allemaal een bijdrage erin zouden kunnen leveren... Ik en vind... eens kijken naar de plekken waar, waar, waar niemand helpt... En, en, ja, en, en ja. dat zal Zuid-Afrika nog erger worden. Ik maak me daar best wel zorgen over. Zimbabwe, heel veel vluchtelingen daar naartoe. Uh, die ook weer uh, gevoed moeten worden. En, uh, uh, uh, en die hebben ook hun rechten nee. op deze aardbol. Nee. Ja, dat is, dat, is mijn, dat is mijn doel. Dat is mijn vooruit. Ja. Dat wil ik graag doen. Ik vind, ik vind niet alleen het... voor mezelf, hoor. Dat is niet nee. voor mezelf bedoeld. Dat is... Maar wel, ik kan dit zeggen. Mensen, kijken eens naar en hoe weinig een glimlach kost. En hoe weinig hoop kost. Dat, dat is minimaal in die wereld. Ja, en dat kan, dat kan ver weg zijn in Afrika, maar het kan ook dichtbij zijn, toch? Altijd. Ja. Je moet ook, ik heb niet alleen over Zuid-Afrika, dat, dat, dat, dat, ook dichtbij... En een deur open houden. Ja, ik denk dat we nog meer psychische noden krijgen in, uh, in het Europese. Maar, maar hou de deur open. En, en, en, en ja, daarbij helpen kan. Maar er, zijn, er wordt veel meer geholpen dan we denken. Er zijn de stille helpers. Die hoor je niet, die zie je niet. Die, die, die, die, die zijn zo kostbaar. En Daar moeten we aan denken. Dat, ik denk dat we dat... Uh, nou, nogmaals, mijn doel is, is, is nu toevallig in Zuid-Afrika... omdat ik die zuid afrikaner ontmoet heb... en, en, en eh, kennis gemaakt heb met de township, kennis gemaakt heb met de noden. Eh, dat zijn de toevalligheden in het leven. Ja, ik vind het een heel mooi voornemen en doel. Ik wil je ja. ik, ik er heel veel succes bij wensen, Nico. Eh, hartstikke bedankt. En ik wens u een goede nacht en een goede uitzending. Dank je wel. Oké. Okay. Okay, dag Nico. Okay, en u kunt meepraten over uh, goede, goede voornemens, over doelen die u uh, dit jaar gesteld heeft. En uh, daar kunt u uh, mailen over, nacht.eo.nl. Of al bent u in de gelegenheid om te bellen, kan dat naar telefoonnummer 0800-1121. Je you nooit know, liefde hebt gehad. Ook niet doen. Frank Boeijengroep en Park en ik las nog een, een, een mooie ja, gezegde eigenlijk. Je grenzen worden bepaald door de afspraak die je met jezelf gemaakt hebt over wat mogelijk is. Verander die afspraak en je kunt alle grenzen laten verdwijnen. En daarmee kun je dan ook dus je, je doel of misschien wel je droom uit laten komen dit jaar. Ik ben dus op zoek naar uw verwachting van dit jaar, uw droom, uw plan. En u kunt daarover praten, meepraten via telefoonnummer 0800-1121. Dat is 0800-1121. When I woke, the world was new, I never had to ask.